In het kort vertellen waar de preek over ging in het Nederlands Ik ben begonnen door te zeggen dat de maand Ramadan zit aan te komen En de maand Ramadan staat bekend natuurlijk als de maand van het goede De maand waarin men bereid is om heel veel goede daden te verrichten En het is van belang om deze maand tegemoet te gaan middels het toba het verrichten van berouw. Geeft te kennen in de Koran dat wij berouw moeten tonen. Hij spreekt ons aan, want hij zegt, al jullie die geloven, toont berouw. En dan spreekt hij van een toba nazur, oftewel een oprecht berouw. Een eerlijk berouw. We zouden eens een keer voor de verandering, deze Ramadan, een oprecht berouw tonen. Wend je tot jouw Heer. En wees natuurlijk bevreesd voor hem. Maar heb ook natuurlijk liefde voor hem. En hoop dat hij jouw zonde ongedaan maakt. Want dat is wat wij allemaal nastreven. Het kan zelfs veel verder gaan als je oprecht bent. Er staat zelfs in de Koran vermeld dat Allah subhanahu wa ta'ala... de slechte daden van iemand als hij oprecht is geweest in zijn berouw dat hij de slechte daden omzet in goede daden. En dit is natuurlijk... Groot nieuws. Dat Allah wa zelfs de slechte daad die wij hebben begaan kan omzetten in goede daden. Dat zegt wel wat. De zwarte bladzijden uit onze leven, die worden zomaar teniet gedaan. Die worden zelfs omgezet in mooie bladzijden. In witte bladzijden. En één ding moeten wij natuurlijk niet doen. En dat is steeds het beraal uitstellen. Wat heel veel mensen doen. Telkens als je een persoon aanspreekt op zijn gedrag, dan zegt hij... Ik zal inshallah berouw Ik zal inshallah beginnen met bidden. Ik zal inshallah beginnen met het uitgeven van mijn vermogen op de weg van Allah en zo doen. En dat is een gevaarlijke zaak. Dat je steeds blijft uitstellen. Want voordat je het weet, treft de dood jou. Ja. En dan heb je een groot probleem. En daar moet je voor uitkijken. De genade van Allah subhanahu wa ta'ala is groot. En daarom zien wij dat hij ons steeds Bezegend, of begunstigd met tijden of maanden van barmhartigheid. Zoals deze maand, de maand Ramadan. Is een maand van genade, van barmhartigheid. Het is een nieuwe kans die ons wordt gegeven door Allah subhanahu wa ta'ala. We zijn verstrikt geraakt in een web van lust en blinde drift en begeerte. En onze dagelijkse bezigheden en gaan zo door. Maar Allah subhanahu wa ta'ala blijft ons begenadigen. Want als je ons aan onszelf overlaat, dan zijn we verloren. Maar daarom komt hij weer aanzetten met een nieuwe Ramadan. Om ons te herinneren aan wat hij van ons eist en vraagt. En dat is een genade van de kant van Allah. Subhanahu wa we begaan allemaal fouten. Iedere zoon van Adam is een zondaar. Niemand kan over zichzelf zeggen, ik zondig niet. Ik doe niks verkeerd, dat bestaat niet. De profeet zegt, iedere zoon van Adam is een zondaar. Maar de beste zondaars zijn degenen die weer terugkeren naar hun Heer. Als hij een fout begaat, dan keert hij onmiddellijk terug naar zijn Heer. Dus wij erkennen, we zijn allemaal fout. Maar wij hopen dat wij tot diegenen behoren die steeds het beraal blijven opzoeken. Die steeds blijven terugkeren naar hun Heer. Degenen die weten dat zij een Heer hebben, die hun vergeeft. En dat is belangrijk. Want zolang jij weet dat jij een Heer hebt die vergeeft, dan hoef je geen zorgen te maken. Het enige wat je hoeft te doen, is steeds naar hem terug te keren. En toba, binnen de islam, beste mensen, kent geen bemiddeling. Het is niet zo van, als ik een toba wil verrichten, als ik beraal wil verrichten, dat ik eerst moet aankloppen bij een Sheikh of bij een moeli, of bij een priester, ga zo door, zodat hij mij kan helpen aan het tonen van beraal. Nee, de islam leert ons in de Koran, dat wij direct contact opzoeken met Allah. Heb je iets gedaan? Je hoeft de mensen daarover niet in te lichten. Dat moet je ook niet doen. Je moet het voor jezelf houden. Je hebt iets slechts gedaan? Hou het voor jezelf. En zoek vervolgens gelijk contact met Allah. De weg is voor ons makkelijker gemaakt. Je handen opheffen en gemeend aan Allah vragen om jou te vergeven. En dat is wat ons geloof zo groot maakt. Binnen de islam... Kennen wij niet zoiets als wanhoop. Dat moet je helemaal niet doen. Wanhoop is het wapen van de shaitaan. zeiden een aantal van onze vrouwen voorgangers. Dat is een van de middelen van de shaitaan. Om een persoon verder te laten verzinken. In de zee van de zonde. Zodat hij uiteindelijk als zondaar sterft. En dan heeft hij pas een probleem. Wij dienen altijd terug te keren. Naar onze Heer. Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom lezen wij in een prachtige vers. Dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Ya ibadiyah, o mijn dienaar. Die zich hebben schuldig gemaakt aan zondigen. Die onrecht hebben begaan ten opzichte van zichzelf. En hij zegt erbij Esrahu. Dat betekent overdrijven daar. Overdrijven. Een aantal die zeiden van Esrahu betekent ze zijn alle grenzen te buiten gegaan. Je kan het je bijna niet voorstellen. Er is geen zonde of zij hebben het gepleegd. Er is geen misdrijf of zij hebben het gepleegd. En dan nog zegt Allah subhanahu wa ta'ala. La taqanatu min rahmatillah." Wanhoop niet aan de genade van Allah. Wa Wanhoop niet, waag het niet met andere woorden. Om te wanhopen aan de genade van Allah. Subhanahu wa Want hij vergeeft alle zonden. En als ik zeg alle zonden, alle zonden. Als we het hebben over drinken van alcohol. diefstal, ontucht, ga zo maar door. Zelfs sirk, veel godendom en ongeloof vergeeft hij. Het enige wat je hoeft te doen is terugkeren naar Allah. Subhanahu wa ta'ala. En nog vreemder is het feit dat Allah subhanahu wa ta'ala blij is met jouw berouw. Dat is nog vreemder. Verbazingwekkend. De Almachtige van boven zeven hemelen, die ons niet nodig heeft. Hij heeft jou niet nodig, hij heeft mij niet nodig. En toch is Allah van boven zeven hemelen, van boven zijn troon, blij met jouw berouw. Subhanallah. De profeet zegt in een prachtige overlevering: Allah is nog blijer met jouw berouw dan een man die zich in een verlaten landstuk bevindt... op zijn rijdier. En op zijn rijdier heeft hij zijn eten en drinken. En op een bepaald moment raakt hij zijn rijdier kwijt. En hij begint aan een zoektocht. Maar hij kan niks vinden. En uiteindelijk geeft hij op. En wat doet hij? Hij gaat onder een boom liggen... in afwachting van de dood. Einde verhaal, hij. Op het moment dat hij zijn ogen dicht doet... en weer openmaakt... staat zijn rijdier voor hem. Hij is zo blij, zegt de profeet... Dat hij opstaat en roept, o Allah, u bent mijn dienaar en ik ben uw heer. De profeet zegt, hij versprak zich van de blijdschap. U bent mijn dienaar en ik ben uw heer. De profeet zegt, Allah is nog blijer met de terugkeer van zijn dienaar naar hem, dan de blijdschap van deze man met de terugkeer van zijn rijdier naar hem. En dan blijft hij echt verbaasd. Waarom zou hij? Waarom? Hij is de allerrijkste. Wij zijn de allerarmste. Hij is degene die niemand nodig heeft. Wij zijn degene die hem nodig hebben. En toch blijft hij de poorten van Toba open houden voor ons. En toch blijft hij ons aansporen tot Toba. Keer op keer. Beste mensen, wat hieruit blijkt is dat de genade van Allah subhanahu wa ta'ala alles kan beslaan. Maakt niet uit hoeveel zonden mensen hebben begaan. Alle mensen bij elkaar. Al hun zonden worden door Allah, subhanahu wa ta'ala, in één keer vergeven. En hij zegt in een overlevering, mijn dienaar, prachtige overlevering, mijn dienaar, al kom je naar me toe, dus je keert terug. Maar wat draag je met je mee? Je draagt een aarde vol zonden. Er is geen plek op aarde of je hebt daar wel een zonde gepleegd. Dan nog zal ik jou tegemoet gaan met een aarde vol vergeving. Prachtig. Dus er is absoluut voor jullie geen excuus om niet terug te keren naar Allah. Die is er niet. Als je iets in het verleden hebt gedaan, wat doe je? Je laat het achterin. En je gaat verder met je leven. Je pakt de draad op, vraagt berouw, toont berouw en gaat verder met je leven. Het enige wat nodig is, zijn een aantal voorwaarden zoals de geleerd hebben gezegd. De eerste voorwaarde is dat jij de zonde die jij nu pleegt, verlaat. Daar moest je niet meer aankomen. Want iemand die zegt, oh Allah vergeef mij of ik toon berouw en hij blijft nog steeds dezelfde zonde bezigen, diegene is niet oprecht, niet eerlijk. Dus dat klopt zijn tobe ook niet. De tweede voorwaarde is dat hij het voornemen heeft om nooit meer terug te gaan naar die zonde. Dat betekent niet de zekerheid. De zekerheid dat kan niemand geven, dat zijn mensen. Maar het voornemen, het voornemen op dat moment dat hij niet meer terugkeert naar die zonde. En de laatste voorwaarde, zeiden de geleerden, is dat hij natuurlijk spijt heeft. Oprecht spijt heeft. Spijt heeft van hetgeen wat hij heeft gedaan. Spijt heeft van zijn verleden. En zoals een aantal van onze vrome voorgangers zeiden. Elk verdriet kan voorbij gaan. Behalve het verdriet van iemand die berouw heeft getoond. Vanwege de zonde die hij in het verleden heeft gepleegd. Dus ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala. En vooral nu dat wij bijna zover zijn. Dat wij Ramadan mogen vasten. Dat deze grootste maand... Gaat aanbreken, vraag ik Allah subhanahu wa ta'ala om ons te vergeven voor alles wat wij in het verleden hebben gedaan. En we tonen bij deze berouw richting Allah subhanahu wa ta'ala. En we vragen hem oprecht om ons te vergeven en om ons in genade aan te nemen. Aan ons datgene te geven wat wij nodig hebben om standvastig te blijven voor de rest van ons leven.